Uh, Yves Binnensen met, uh, met het fantastische nummer Droomvrouw En uh, wij staan nog steeds hier lekker bij de ijs, ijsbaan Heb jij het ook zo koud? Uh, het is echt, ik heb stenen koude handen Ja erg hè? Er is maar meegom, we gaan mijn niet klagen, hoor, we koud. doen het met liefde Nee echt niet, en, uh, het is super gezellig we gaan, we gaan, Albert Jan gaat straks gewoon een uh, warme oliebol voor ons halen <laughs> Verbaasde blik achterom Hij kijkt gelijk om. Dat <laughs> Is niet gelovend uh, Heb je alweer een winnaar? Nee, dat niet. Oh, je hebt maar geen winnaar. Nee, die Goed. ga ik hiernaar nou, doen. Nou, dan gaan we voor. Uh, we gaan maar even iets draaien van. Uh, even kijken hoor, dat beentje ook weer. Uh, oh ja, One Direction. One Direction. Oh, oh, oh. One, one Direction, direction. Okay. gaan we draaien. En een richting sorry. En dat noemen we, dat heet End of the Day. I told her that I loved her. Was not sure if she heard. The roof was pretty windy. And she didn't sail. Party dining downstairs. And nothing left to do. Just me, her. They say the flu, but girl, it's on. you want, and you say what you say, and you follow your heart, even though it'll break sometimes, I, I, I, I. all I know at the, the end, end of the day, day. is you love who you love, there ain't no other way, if there's something I love, from a million mistakes. One Direction was dat. En uh, dat heette uh, uh, Hoe heet het ook weer? Oh ja, End of the Day. We gaan een liedje draaien van Ariana Grande. En dat is een kerstliedje. Ja, dat is een kerstliedje. Nee. Santa, echt waar, tell joh? me. Ja, echt wel. En dat nee, rond deze man. tijd. Hoe ja, verrassend. Gaan we een kerstliedje draaien. Santa, tell me. Santa, tell me. What do you Uh, Ariane Grande en Marius van zeggen dat wij in oude muziek rijden. We is uh, gewoon een kleine uh, kerstplaat <laughs> van uh, van deze tijd. En uh, heb je alweer een winnaar? Uh, toch? Ja, absoluut. We hebben net een. Um, je hebt een winnaar weer op de knop gedrukt. Ja, jawel. Nou, Mogelijk een beetje meer geluid. We ook nog Zo, ja, voel. Je hoort jezelf weer. Ja. <laughs> we gaan de okay. vier Parmaballen weggeven. Vier ballen? Ja, vier ballen. Zo. Parmaballen. Ja, durft. Ja, het is weer zover, hè. Even kijken, de naam Mandy de Kluiver Bluis. Nou, gefeliciteerd. Ja. Ik zet zometeen de foto weer op de Facebookpagina Zandvoort Lunch. Ja, en niet vergeten, als je hem gaat halen, je idee mee te ja. nemen. Want uh, anders gaat iedereen die ballen ophalen. Ja, Met, de ballen uh, van Marcel zijn populair hoor. En uh, de bal. Ja, nou. Oehoe. Maar dat moeten we allemaal niet hebben. Kijk, zo gaat het een stuk beter. Uh, ik, zeggen? Sorry. Oh ja. ik ga een yeah. hele oude draaien van de Jackson 5. Dat is, uh, dat is leuk. Het uh, is een oud kerstliedje van uh, de Jackson 5. Toen Michael nog een leuk dopneusje had. En een jaar of twaalf was. Uh, de leeftijd van Thomas nu. Dus, uh, het liedje heet... I Saw Mama Kissing Santa Claus. Wow! Mama is Kissing Santa Claus. zo mama kissing Santa Claus. Oftewel, uh, de Jackson 5 uh, van de jaren 50 geleden, denk ik, schat ik zo ongeveer. Uh, bij ons aan de tafel, dames en heren. Uh, ja, ik kan ook zijn tune helaas niet laten horen. Maar uh, nieuws uit Zandvoort met onze razende reporter Joop van S. Junior. Welkom Joop. Welkom Joop. Nou, staat hier netjes dat je met tune niet kan laten horen, zeg. Ja, ja nou, sorry, hij maar kom je Kom je een keer je kamperen dan weer? en dan... <laughs> Ja, daar heb je een barbecue mee dan. Ja, daar balen er al van. Maar... Oh, en doe, ik doe het nog een keer. Dames en heren, nieuws uit Zandvoort bij onze Ralse Reporter, Joop van Eens Junior. Goedemiddag Toet, goedemiddag Ut. en goedemiddag. luisteraars uiteraard. We gaan weer allemaal leuke dingen doen dit weekend, of? Ja, ja, het weekend voor de kerst is meestal uh, een ontzettend druk weekend met heel veel leuke dingen die je vaak gratis kan doen. Niet alles, maar wel vaak gratis. Uh, het begint uh, morgen eigenlijk al om 4 uh, uur met de uh, sprookjeswandeling in het centrum van het dorp. Ja? Yeah, kinderen ben ik kunnen daar aan meedoen. Als je nou verkleed komt. Met de kinderen de, en nou, met name de kinderen, natuurlijk. Dan kan je zelfs nog een mooie prijzen winnen na afloop. Ik had het gelezen, ja. Leuk. Ja, dat is uh, vorig jaar is dat ook geweest. Dat is geweldig leuk. Um, de sprookjesfiguren, dat zijn leden van de Beatspopvingers. Die sluiten het ook af, het hele gebeuren om ja. half zeven, met uh, het zingen van kerstliedjes in de kerk. Helemaal gezellig. Wat zegt u? Helemaal gezellig. <laughs> ja, ik, ik denk ben het er wel. ook bij. Ja. En, en tijdens die sprookjeswandeling is dan in de kerk ook een doorlopende poppenkastvoorstelling heel leuk om naartoe te gaan en ook voor de kinderen is dat uh, ontzettend gezellig. Ik loop er als vrouw hollen, loop ik daar rond, morgen. Ja, oh, juist, Twee <laughs> Nou, dan moeten we weer gaan kijken. Goed. <laughs> uh, overigens is uh, tegelijkertijd op de kerkplein ook een uh, een soort van kerstfair, een, ja. uh, een kerstmarkt met uh, een x aantal kraampjes met uh, leuke dingen. Die uh, eigenlijk uh, normaal gesproken op het Raadersplein zou staan. Maar dat hebben ze, gelukkig hebben ze dat goed begrepen. Dan gaat het naar het Kerkplein toe. Het zou maar één dag zijn. Alleen zaterdag. Maar ja. degene die de kramen levert... die kan pas maandag die kramen opkomen halen. Dus wat doe je da dan? Ha -ha, maken we er gebruik van, Dan ga je de tweede dag ook nog een keer ja. beginnen. En dat, uh, is dan, uh, de tweede dag is het dan op een ander tijdstip. Dan gaat het um, uh, uh, van 11 tot 5. En zaterdag is het vanaf 12 tot 8. Dus ja. tijdens de hele spokeswandeling kan je ook leuke dingen, misschien wel voor onder de kerstboom of in de kerstboom, kopen op de, op de uh, kerstfair. Dan wordt er ook. Uh... Zaterdag uh, nog gezongen door I Cantatori Allegri, het uh, kamerzangkoor van Peter Verstegen. Die uh, zingen uh, Christmas Carols, dat doen ze jaarlijks uh, verkleed als Dickensiaanse uh, figuren. En dit keer is het, uh, uh, het uh, goede doel waarvoor ze gaan zingen, moet ik even kijken: uh, De Voedselbank. Heel nuttig. Heel goed doel. Ja. ja, helemaal goed. Er wordt nog meer gezongen, ook weer voor een goed doel. En dat zijn de beachpopzingers. Die, oh, hey. die zingen dan zondag uh, vanaf uh, half twaalf bij een aantal winkeliers voor de deur. Ook daar kunt u uh, geld geven, doneren, voor een goed doel. En volgens mij, uh, maar je mag me verbeteren als het goed is. Is dat voor de lachende... Uh, de speelgoed vijven. De speelgoed lachende kikker. De lachende ja, kikker, ja, ja. Dat is dan zaterdag vanaf half twaalf in het centrum van het dorp. Nog meer muziek. Maar ja, daar moet je voor betalen. Maar dan heb je ook wel wat. Zondagmiddag vanaf, moet uh, ik even kijken, drie uur. Treedt in de Kerk aan de Grote Krocht op het uh, wereldberoemde, moet ik eigenlijk zeggen. Maastricht de Star Koor. Een zangkoor van 130 uh, zangers. Die uh, echt over de hele wereld beroemd zijn zelfs. En, uh, het concert dat is dan de grote productie van de stichting uh, Classic Concerts. Dat doen ze één keer per jaar. En het is de tweede keer sinds 2011, dat was de eerste keer, dat de Maastricht de Star naar Zandvoort komt. Okay. Uh, uh, als je iets geweldigs wil beleven, moet je daar naartoe gaan. Er zijn niet veel kaarten meer. Ik heb van Toosbergen vanochtend gehoord dat er nog maar 37 kaarten zijn. Zijn. En dat is niet veel. Ga naar Tromp toe op de Kaashuis Tromp op de Grote krocht. Daar zijn er nog 37 te halen. En echt, ze zijn zo weg. 20 euro is helemaal niks. Echt niet. Voor iets geweldigs. Dan hebben we ook nog zondag... Dat heeft ook weer met geld en goede doelen te maken. Dan wordt er in Zandvoort hard gelopen voor Series Request. Uh, er wordt een afstand gelopen vanaf, van 10 kilometer. Uh, dat is vorig jaar begonnen. Uh, toen hebben ze een, een, uh, ja, een soort van. Uh, wat zal ik het noemen?. Uh, is gehouden vanaf Leeuwarden, de vorige plaats van uh, Request, naar Haarlem, waar toen de, het glazenhuis op de grote markt stond. Uh, voor, ook voor het goede doel is heel veel geld opgehaald. Uh, nu gaan ze binnen Zandvoort 10 kilometer lopen. En het is uh, een loop over het strand, over het duin en uh, door het dorp. Begint om 12 uur. Uh, ook daar zijn maar een beperkt aantal plaatsen nog beschikbaar. Meld je gauw aan uh, bij uh, Series Request via het internet. Misschien dat je nog uh, geluk hebt om 10 kilometer te mogen rennen. En dan wil ik eigenlijk nog een, een lans breken voor. En dat is nog even weg natuurlijk. Audia's Dag. Dan wordt uh, op, uh, vanaf half 1 in Pluspunt. Samen met uh, ook Zandvoort. Een gezellige Haiti gehouden. Met zoetigheden, smaakvolle warme gerechtjes en dat soort zaken. De kosten bedragen 10 euro slechts. En daar krijg je dan één drankje bij. Dat is dan uh, donderdag 31 december vanaf half 1. In uh, Pluspunt in uh, Zandvoort Noord. Meer informatie uh, kunt u krijgen over deze ontzettend gezellige middag via de website of via 023 5740330. De middag duurt overigens tot drie uur. En vanaf 4 uur is uh, Pluspunt gesloten voor de viering van het oude Nieuw Vijst. Nou, helemaal nou, geweldig. Dankjewel. wel. is weer het eind om het te doen. Ja, ja, nou, mooie nou gezellig is het antwoord weer. Ja. He? Toch? Ja, het, het is hier ook gezellig. Nou, hoe vind je hier? Leuk, he? is welke hier. Het is he? Gezellig he? druk. Het ja. druk. Ja. Veel mensen en zo. Helemaal gezellig. En uh, u luistert nog steeds naar ZFM. Luncht. En uh, we gaan door tot twee uur. En daarna krijgt u Maurice Mulder met de Euro Breakdown. Die gaat het maar liefst vier uur uh, lang ga, volhouden. Gaan wij na afloop samen schaatsen? Uh, ik ga niet schaatsen. <laughs> ook al niet. Nou. Je weet, ik rij alleen scheven schaats. En, uh, dus ik ga absoluut niet... Uh... Nou, dan hebben ze, dan hebben ze pech. gehad Want ik Hallo, doe meneer, het ook meneer. niet. Hallo meneer, wilt u niet aan het personeel dat zitten? Het is erg gezellig hier, hè? Wilt u niet aan het personeel zitten? Ik krijg ja, gewoon een knuffel. Staat er gewoon hier uh, de presentatie een beetje... <laughs> kan allemaal al niet, dat hoor. Dat mag toch wel. Dat kan je allemaal niet maken, joh. Ah, je Kijk, daar bent. hebben we al een Harry. Joke, oh, we hope you're not only blowing. Lekker hoor. Uh, Alle okay. bonen. Van Harry Vazen natuurlijk. Harry. Van Harry Vazen wil Har. ik zeggen. Nou, Geweldig okay. Harry. Dankjewel Harry. Dank je Harry. Lekker hoor. Ha Harry hoor hier is sleet. En dankjewel Albert Met Jan Merry voor de aanhalen. Merry Christmas halen, everybody. everybody. Toppie! Lead, natuurlijk. En uh, dat nummer, dat heet uh, Merry Christmas, everybody. Joop, je had het even vergeten, zeggen. Ja, ik heb nog een nabrander. En ik heb nog een nabrander. Erg leuk een erg leuke nabrander zelf. Want morgenavond, zaterdagavond, ja. wordt er in de Corvins Sporthal een basketbalwedstrijd gespeeld. Nou een is basketbal. dat niet zo bijzonder. Ja. Wel deze. Want dit is de rematch van de wedstrijd tijdens het uh, geweldig gezellige uh, jubileumfeest van de Lions. Ja. De wedstrijd tussen Hurley en Flam Flamingo's Lions. Okay. Lions. Um, dat heeft Lions gewonnen. Ja. En de heren van Hurley, waar een heleboel oud internationals in spelen. Ook trouwens in het team van Lions en van Flamingo's. Ja. Die... Uh, die hebben besloten om dat morgenavond als een soort kerstgedootje te geven aan de Zandvoorters. De entree ja. is uiteraard helemaal gratis. Zo. En als je nou van leuke sport, goede sport uh, houdt, dan moet je daar gaan kijken. Het is niet zo snel als het Heren 1 team. De heren zijn allemaal behoorlijk op leeftijd. Ik zou een van de jongsten zijn. Maar uh, basketballen, ja dat kunnen ze zeker. En als <coughs> deze heren er niet geweest waren. Het basketbal in Nederland niks Oké. Okay. Morgenavond vanaf... Half zeven in de sporthal. Half acht moet ik zeggen in de Sporthal in Zandvoort. Oké. Dankjewel. Nou, gezellig. En ik heb nog een winnaar, Ruud. Oh. De hoofdprijs gaat eruit. Ja. Huh? Je hebt een winnaar? Ja, de Courmet voor vier personen bij Marcel Horneman. De Schotel voor vier personen. Dames en heren, let op. Hier is de winnaar. Marcel van Bokkel. Wie? Jawel, Marcel van Bokkel. Bokkel. Ja, ik verzin het niet. Uh, je verzin het niet? Nee, een druk op de knop van, en uh, die naam kwam naar boven. Is het een herfstbokkel of is het een lentebokkel? Dat, uh, daar komen we nog op terug. Dat weet je niet. <laughs> okay. Maar uh, gefeliciteerd Marcel. Nou, Marcel, je mag van harte gefeliciteerd met ophouden. je prijs. Een gourmet schotel voor vier personen van slagerijen. bij He? Horneman. Marcel Horneman. Horneman. Oké, okay. helemaal geweldig. Goed. Uh, George Harrison heeft ook een kerstplaat, kerstplaat gemaakt. En die gaan we nu draaien als het goed is. Ding dong, ding dong. Dan kunt u genieten van een ijsbaan. U kunt schaatsen. Uh, uh, er staat een fantastische oliebollenkraam. Uh, die, is die van Harry? Ja, die is van Harry. Harry is van Harry. Ha Harry Fase. Hey. Harry Fase. Harry Fase. Ja. Oh, die heeft hier de oliebollen. Hey, het doet. Uh, we kwamen net op een, een leuk idee. Want we hebben namelijk nog drie zakken van Harry liggen. Ja, precies. Ja. We hebben nog drie zakken van Harry liggen. En... Uh, nou, de, de, de mensen die op de radio dat uh, allemaal jammer, uh, maar die Ik gaan we gewoon weggeven, weggeven aan ja. de mensen die hier rondlopen. Maar, daar moet je wel wat voor doen. Als je een zak van Harry wil hebben, gevuld met oliebollen, Meldie moet je wel eens voor mij. doen. Dan moet je zorgen dat je hier heel snel bent. Heel snel. Heel, heel, heel, heel wie, snel. Wie, wie. En, uh, en dan moet je wel een liedje zingen. Kijk, ja, kan jij een liedje kijk, zingen? Dan, een dan, dan moet wel een liedje Harry. zingen. Wat? Wil jij ja. een liedje zingen? Hij moet wel een liedje zingen. Ja? Oké, okay. wat is je naam? Hij moet nou? we wel een liedje zingen. Bink. Pink. Oké, okay. hij gaat een liedje voor ons zingen. Let Nou, let op, dames en heren. Daar gaan we dan. Zing Push al, kom eens gauw. Ik heb lekkere melk voor jou. En voor mij, lek vrij. Kom wel duidelijk zingen Nou, uh, applaus aan de lichaam. Hij heeft een verdient, ja. ja. Die je, je krijgt een zak van Harry. van Harry en die mag, met, Stiert, die mag je daar met oliebollen laten vullen. Helemaal goed. Ja. We hebben er nog één. We hebben er nog één. Oké, okay, wie volgt? Wie volgt, we hebben er nog één. Ik weet niet of ik daar ja, naartoe kom. Ja, dan moet je hierheen kom. komen. Nou, rennen, ja, hier met een tafel. de tafel. Moet je gewoon hierheen komen en een mooi liedje zingen. Ik kan niet daar naartoe komen. Ja, ja. Kom op jongens. rennen! Rennen! Ja, kan niet daar Dat gaat niet. Ren je yeah, rot. Of zo. Hoe was het ook weer? Kom op dan. Moet je wel ja, snel maar, zijn joh. hoor. Rennen nee, dan. Kom maar. Kom dan. Ja, daar komt hij hoor. Ja, ja. kijk eens. We wel een liedje zingen. Ga hij een liedje zingen? We hij een liedje zingen. Ga je samen Benzellig. met papa een liedje zingen? Het is, uh, het is feest hier hoor. Okay. Ja, ja dat komt hij. Komt hij hoor. Ja, zing ja. maar een liedje. Ik weet het niet zo goed. Ja, maar ja joh gaat samen met papa zien. Stille nacht. Van een vriendje van school. Kindje oh, uh, Ja. Wat hebben de os en de ezel gedacht, toen Jozef Maria naar binnen bracht. Een bed van een haker van stro en van gas. Omdat er geen plaats in de meer was. Wat ja. hebben de os en de ezel Gedacht. Toen zijn zijn het kindje ter wereld bracht. Ja, applaus hoor, applaus. ook jij een zak. Alsjeblieft. En die mag je daar met de oliebollen mag je die met oliebollen laten vullen. Zeg je dan, zeg je dan. Alsjeblieft jongen, geniet er nou. lekker van. We hebben nog één zak te vergeven. We hebben nog één zak te vergeven. We hebben we nog één zak over? We Hebben nog één zak over? Kunnen jullie met z'n drieën delen? Ja. Kunnen nee. jullie okay. met z'n drieën delen? Met z'n drieën delen. Ja. We gaan met z'n drieën een liedje zingen. Oké, okay, luister. Jij bent? Jens. Wesley. Bodie. Oké, okay, jullie gaan met z'n drieën zingen? Ja. Weet je al welk liedje je gaat zingen? We hebben geen kerstliedje. Nee, sorry. Oh, wat erg. Nou, goed. in de Ja, die. Doe maar een beetje mee. Midden in de winternacht ging de hemel open. O o o ja, door, door. We, ja. Doe met die voor hoor. Da de Stille nacht. Ja, ja, ja, die kennen we. Stille nacht, heilige nacht. Daar zit zo'n lange verwacht. Dames de Samen delen he. De nieuwe, nieuwe okay. ontdekking. Ga, ga naar Harry en dan krijg je oliebollen. Hey, hey, hey. Allebei heel leuk olie nou, nou, olie lekker. We, lekker heel gezellig. Het is de best time of een, the year. Draaien. Hier zijn Nick en Simon. I dreamed about this special time. The last month of the year. When suddenly you came around. Where Santa should appear. As I woke up, I looked aside, couldn't believe my eyes A Christmas to remember would soon start to arise Snow was falling down, and the treetops turning white And I had you by my side Well, there's nothing left to wish for, cause it's Christmas time Sleigh bells ringing, Santa's passing through singing especially for you. you. sing and let it snow. Tell us where to go under the mistletoe. Baby, let me glow. It's Christmas. The best time of the year. Decoration everywhere. Having the best time of our lives.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 And tell us where to go Under the mistletoe Baby, let's Just where to go? But now you give me something to remember. The special Christmas gifts under the mistletoe. Chime bells ringing, Santa's passing through. Children singing, especially for you. So let it snow, we'll tell us where to go under the mistletoe, baby. Let Ja, en dat waren Nick en Simon met uh, It's the best time of the year. Alle winnaars zijn eruit. En, ja, helaas en, uh, wel, gezellig, want ze vroegen ja, net al. Gaan jullie ja, nog meer weggeven? Ja, ja, ja we eh, moeten alles uit op... eigen zak betalen. Ook? Oh, Sorry. We moeten niet doen natuurlijk. Een beetje, hé, hey, hier hebben we onze dolly. Ja, ik had beloofd, hè. ik zou even langskomen. Om... Ja, Helemaal te gezellig, hoe vind je hier? Nou ja, ik kom net aanlopen. Ik wou eerder aan jullie vragen, hoe vinden jullie het hier? Want wij moeten vanavond, hè? Jij moet vanavond, hè? Met jou al samen. Het is echt ja. heel gezellig. wat gaan jullie doen nou? Ja, niks bijzonders. Ik heb de nieuwste cd van Brigitte Kaandoren bij me. Met hele mooie kerstliedjes. Daar gaan we er een paar van laten horen. En we krijgen vanavond Jootje Donkers op bezoek. En uh, Jootje, Jootje is een, uh, ja, een, een, een vrouw uit Zandvoort. die heel erg begaan is met de medemens. En zeker nu speelt dat bij haar op. Want ze is zo op zoek naar mensen die alleen zijn. zodat ze bij haar thuis kunnen komen. om spelletjes te doen, gezellig te eten. En daarvoor zoekt ze ook nog steeds sponsors. En uh, nou, zij komt gezellig kletsen samen is dat met uh, uh, Jo Van de site, uh, Diensten en Wederdiensten? Ja, Facebook? Ja. ja die ah, oké. Okay. Ja. Oh, die hebben bij ons al een keer de prijs gewonnen. <laughs> ja. Ja, ja, klopt. Toen ja, de ze ja. in de studio, was ze niet meer ja, weg te slaan. Ja, dat is zo. Ja, ja. klopt. Vond <laughs> ze helemaal gezellig. Ja. Vond ze helemaal gezellig. Wij ook. Ja. Uh, even kijken hoor. Uh, oh, hij is weer op uh, stand-by geloven. Zo uh, schieten we het niet op man. Dat kan we toch niet meer weer Wat is dit nou dan weer? Hou op. Ook je nou. uh, telefoon laat je nu in de steek. Nee, nee hoor, die laat mij niet in de steek. Dat doet hij niet. Uh, mijn telefoon is gewoon geweldig. Die doet het heel goed. <laughs> uh, ik ga een liedje draaien van Boudewijn de Groot. Van zijn uh, oh, laatste LP. CD...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 Van jeugdig ongemak Dwars door de wilde beestentuin Van kampert, monk en brak Niets nut gekleed In zwart en grijs Dolend in Ah, Hoeveel kleuren kun je vinden De muur al was slecht. Later in het magisch ochtendrood bloeide bloemen van faziur. Hoeveel kleuren? Stralen dan vervaagd. Van bron tot bron naar rust gezocht, maar steeds weer voortgejaagd. Overal die grotere heuvels onder hemelen van azuur. Ah. En dat was uh, Badewijn de Groot. En uh, dat nummer, dat heette uh, Witte Muur. En dat komt van zijn uh, laatste LP, Achter een Glas. Geweldig hè? Mooi nummer. Ja, mooi nummer. Uh, weet je wat ik ook zo'n fantastische band vind? Vertel. Raccoon. Oh ja. En die hebben weer een nieuwe single. Echt waar joh? Ja, en dat is een hele mooie. Hoe heet die? Fun We Had. Dit is Raccoon.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 Friends we used to have Raccoon van hun laatste album. En we gaan nog even door. En ik heb nog een leukje. Ook een van het nieuwste album van de Common Linnets. En dat heet. That part van het album. Common Linnets 2. Yeah. We waren dat met een uh, nieuwe single van het album 2. Ik ga er een draaien van One Republic. Een uh, van de beentjes die op dit moment uh, heel erg populair zijn, natuurlijk. One Republic. En daarvan een kerstnummer. En dat heet Christmas Without You. It's almost midnight. Where you lay your head. Calling numbers, buying plane tickets in bed Every channel on the TV, it's a wonderful life But I don't feel so wonderful on this cold winter night I miss Thanksgiving, miss the birthday or two Didn't make St. Valentine's But I was thinking 'Cause I've been missing you so much I wrote you this song. Yes, I did. I miss Thanksgiving, miss a birthday or two. I didn't make St. Valentine's, but I was is I didn't make valentines. Ja, en als u denkt, waar komt die Harry allemaal vandaan? Nou, hier gewoon bij de Koekensoepie en bij de Oliebolligram. Daar staan wij van CFM Zandvoort. En uh, we zijn de hele dag live aanwezig zometeen. Wordt het de Euro Breakdown, vier uur lang met Maudie Smulder. En uh, om uh, zes uur komen Shuttle Dive en Dolly met zandvoort draait door. En uh, de dag wordt af. Ja. Afgesloten. Uh, Oké, okay. Tempirik. Oké, okay. okay. dames en heren, Shannel Duif en Dolly Tempirik. Kijk, nou, dat hebben we een paar keer goed gezet. <laughs> uh, en uh, de dag wordt afgesloten door uh, Willem Bruist. Met uh, CFM Goes Christmas. Dus sfeervolle en mooie kerstmuziek. Zo tussen 8 en 9 uur. En, ja, dat uh, moet goed komen. Het wordt hier ook steeds drukker volgens mij. Steeds nou, meer Nou, Het is hier druk hoor. Leuk hè? Ja. En weet je wat zo mooi is? Het weer blijft ook goed. Ja, Wel absoluut. een beetje bewolkt. Maar nou, het blijft in ieder geval droog. Dat in ieder geval. En warm gewoon. En uh, het is ook warm. En weet je waar het het warmst was gisteren? Weet je waar het het warmst was? Het was in Wijk aan Zee. Vlak bij ja. Beverwijk. Ja. Daar was het 16,6 graden. Ja, het was hier 16,4. 16,6. Rijkenzee. Was het warmst gisteren. Ja, bijzonder. Ja, echt man. wel. Geloof je niet, maar het is echt zo. Uh, Zometeen dus de Euro Breakdown. Ja, we en, we um... krijgen wel een witte kerst, hè, dit jaar. Ja, als je Boor de bloesem. <laughs> ja, je, maar, ik heb iemand, iemand die zegt tegen mij: ik wil, ik wil een witte kerst. Nou, de dus nou, boezem valt van de bomen, dus ja. dat gaat helemaal genoeg. Nee, dan koop je gewoon een kilo cocaïne en dat gooi je in de lucht en dan heb je snel. <laughs> Meel is goedkoper, joh. Hè? <laughs> Meel is goedkoper. Oh. Poeder, suiker, kan ook. Okay. Nou uh, Ik ga de laatste doen denk ik zo'n beetje Want ik moet even kijken hoe het op de klok zit Ik uh, ga de laatste, uh, laatste plaat doen uh, Voor vandaag En dan zit voor Lunch erop En dan gaan wij de microfoons overgeven naar de, de heer uh, Maurice Mulder Het zit er laatste... niet alleen voor vandaag op hè Ja voor vandaag hè Het is ook de laatste heb... van dit jaar Ja dit is een mooie plaats om, uit te... om af te sluiten Dit Zandvoort Lunch programma Chris Ria en driving home for Christmas. Bedankt voor jullie allemaal hier, gezelligheid uh, en veel plezier straks met Maurice Mulder. Naar huis. Nou, die lekker zelf, dan gaat niet door naar huis. Vind ik ook goed. Nou, de slotune, we hebben het nog even. Dus kan ik mooi nog even de slotune draaien. Gaan we afscheid en nemen. Kunnen we, kunnen we echt afscheid nemen toen. Toet, kunnen we kunnen echt officieel afscheid nemen. 8 januari ben ik er pas weer in. Ja, heel erg. Ja, ik ook, ga ook even met Kersten 6. En, uh, ik uh, ga ook even met Kersten 6. Ja, waar ga je naartoe? Uh, nou, gewoon thuis blijven. Oh, lekker in de uh, lekker gewoon bevenen. thuis blijven. Heerlijk. Lekker been op de bank en voor een paar, paar dagen helemaal niks. Gewoon oh, niks. Dat was lekker. Hé, hey, doet hartstikke fijn. Ik wens je hele fijne dagen. Ja, iedereen. En een fantastisch jaar. Ja, maar jij eerst. Ah, en, en dan dankjewel. pas iedereen. <laughs> jij dankjewel. eerst. En dan pas iedereen. Dank Dames en heren, uh, zometeen gaan ze hier los met de Euro Breakdown. Met Maurice Mulder. En uh, dat wordt een feestje, geloof me maar. Ja, de 40 heteste hits. De nieuwste nummers van uh, Europa. Die komen voorbij tot 6 uur. Zo. Hoe hou je het vol? Mooi En uh, nog even okay. een huishoudelijke mededeling. Geen ijsballen meer gooien. Ja, ja, ja, ja. Oh, die gooit er een ijsbal? <laughs> ja, dat was een ongelukje net. Dus, uh, oh, kan ja. gebeuren. Oké. Okay. Hey, uh, fijn weekend allemaal. Iedereen fijne dagen. En wat mij betreft tot volgend jaar. Dan tot volgend jaar. Weer. Dag! Bye. Doei doei!